Hier wij bij het, op jou zie Wim Zalvoort. zometeen, wat zeg ik, hij staat al helemaal klaar voor, DJ KK, het komen nu weer non-stop in de mix, net zoals DJ John in Sydney, en misschien gaat hij nog een tandje harder, wie zal het zeggen, gewoon lekker blijven luisteren, schenk nog wat le lekker wat te drinken in, doen wij hier ook, tot 12 uur is het shit. door je speakers en Radio of Oftewel gewoon een al antwoord. Zo Dennis, ja. lekker gedraaid jongen. Ja. Even knalend zetje. Nee, ik denk in uh, die vier weken, drie, vier weken. Vier weken geen Ziet. Dat zie we het. afwezig zijn. Moeten we toch het nog eventjes... het uh, afsluiten. Ja, zo dacht ik ook. Ik sluit af met Carl Lewis. De message. Ja, en de message dus. Zie je, het gaat... Drie weken lang met vakantie, maar niet getreurd. Op de site wwwcm staat een link. En dan kun je alle afleveringen van See It nog een keer beluisteren. Zoveel als je maar wil. Mocht je ons missen. Mocht je ons missen, ja. En Dennis, heb je jouw uh, mixtape ook online staan? Ja, dat klopt. Die staat op www.dionsydney.hives.nl Dion Sydney aan elkaar. En dan moet je even onder mijn gadgets kijken, maar meestal op mijn voorpagina kan je het zo vinden. Het is mixtape 6.0. Uh, Check it out, zeggen we gewoon eventjes. Check it out. Bedankt voor het luisteren. 16 april. Zijn we helemaal bij uh, Alive and Kicking, toch Den? En wat bruiner. Ja, wat bruiner. We pakken eventjes de TL-balken, zetten we even wat hoger volume. Ja, nou, of doe jij wat anders met die TL-balken? Vind je uh, wat uh, voller leuke. Nee, nee, nee. Geen leuke plannen verder, hè? Plan. 16 april, zijn we weer bij je terug. Tot ziens.